Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk op de provinciale weg in het Brabantse dorp Handel zijn drie doden gevallen. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Twee slachtoffers zaten in één auto, de derde viel in de tweede auto. De twee inzittenden van de derde betrokken auto raakten gewond. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De N272 tussen Handel en Gemert blijft voorlopig dicht. In Maleisië is een Nederlandse toerist omgekomen. Volgens een Maleisische krant is het een man van 66... die verdronk toen een rivier in een grot plotseling overstroomde. De man was daarmee een gids en acht andere toeristen. De gids wordt vermist. De andere toeristen kwamen met de schrik vrij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... bevestigt dat een Nederlander is omgekomen... maar doet geen mededelingen over de identiteit of de toedracht. In de Amerikaanse staat Louisiana zitten zeker 45.000 mensen zonder stroom door de naderende tropische storm Barry. Vanwege de storm is in Louisiana en ook in Mississippi de noodtoestand van kracht. Gevreesd wordt dat de storm, die waarschijnlijk minder hevig zal zijn dan verwacht, voor veel wateroverlast zorgt. 10.000 mensen in lager gelegen gebieden zijn opgeroepen hun huis te verlaten. Mogelijk valt er 600 mm regen en er wordt gevreesd voor zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten in Louisiana gaan ervan uit... dat de dijken rond de rivier hoog genoeg zijn om het water tegen te houden. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab... heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een hotel... in de Somalische havenstad Kismayo. Het dodental is opgelopen tot 26. Behalve Somaliërs zijn onder de doden ook Amerikanen, een Brit en een Tanzaniaan. Er zou ook een Canadees zijn omgekomen. Vier terroristen zouden zijn gedood. Het weer, bewolking, maar soms ook wat zon. Plaatselijk regen of een bui, vooral in het binnenland. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en overwegend droog. Het wordt morgen 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Doe eens lief, Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Klaar. Op zeven uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze dus gaan naar en het en Paddy, zegt ja, muur verkeerd. Mama zegt dat en ze er man een oude zijze sluier is. En dan moet zij gaan, of kinder zij is hier zo fris. ze vlak.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 En dan weer de koningin een feest te houden. Nou, en hoe? Nou, maar meestal begon al met de albedde. Zoals, de kinderen alle gaan op de zondags en dan gaan ze naar de school toe en dan moesten ze allemaal een mokkie meebrengen. En die hadden erbij, zo'n klaantje, met een werden erbij me zo groot. Ze kregen toch iets hoor? Ze kregen toch niks meer? Want dat wou de bovenmeester niet hebben, Nou, en dat service verkoste meer de optocht. Eerst middag de spullen, maat, op het land van Groen. Yeah. Oh. Yeah. en dan het versierde karretje nee. met een biggen ja, Nee, Ja, maar dan had je nog die grote pijl, die mast, waar de jongens in moesten klimmen. Mensen hadden de binnenkant van de broek hadden ze de stropen dan. Nou? Want dan konden ze beter klimmen natuurlijk, he? dan haalden ze zo'n pompiertje erboven uit, oh, dat was de prijs. Nou, en dat en, tonnetje steeds. En dan had je nog die grote stellezie, bij het tonnetje op stond, weet je wel. Rood, wit en blauwe tonnetje. Yeah, nou, daar gongen ze voor zitten hoor. Nou. En, en die stok met, met zo'n En Er zat een ringetje onderuit, maar. En als ze dan het ringetje werden, gong we het wel. Maar als ze dat ringetje missen, nou, dan kregen ze een hele tommetwerp erover te mie. Nou wat gaf dat mens ja, En wel erop bekleed. Hangelijk zo mens. En dan had je nog het big gevangen. Maar toen smeerden ze eerst die big in mijn groene zee. Ja, ja. Ik weet nog goed. Aan het die zou aanvallen. Ja. Maar dan komt die big op erop. Ja. En Ant staat bij wie is. En hij is bijder en zij gaat zitten. Ik ja. weet niet wie had de schreeuwde. Die big of zij. Ja. Je had rangen en standen ja, ja. dat had je hoor. We gingen er naar drie huizen toe, maar niks voor ons. Maar er waren ook gewonnen, die gingen naar de cafeetjes. Ja. Yeah. En waar ja. gingen nou de meesten naartoe zijn? Naar nee, het cafeetje van... Jans de Kraai. Ja. Maar weet je wat jij nou eens moest doen? We moesten een vaste stemming inbrengen. Kijk jij eens of die maat van Rabbotje op de buurt is. Die ja. zwal ik altijd op de buurt. Ja, dat is heel heel ga eens even wat doen. Ja.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 En ik kijk even naar Freek. Die staat vol verbazing te luisteren. Freek, jij wist het niet. Ik wist helemaal niet van het bestaan van dit af. Maar het is zo mooi duidelijk allemaal. Zijn er stemmen die je net hoorde die je herkent? Nee, ik zit te luisteren naar herkenning. Maar nee, ik ben vanaf 1967 wit. En dan heb je toch wel... Dit is twee jaar ervoor. Er waren een heleboel oude. ouderen. Ja. Eh, Oudere, eh, mevrouw maar eh, Aal de zuster, tante Piet, tante Engeltje, eh, Jans Bakhoven, Jans de Mes, eh, Jani. Maar die stemmen herkende ik daar niet in. Maar het waren iets jongere stemmen. Dus ja, daarvoor hebben we een rol verloop geweest. Dus, het was leuk van dit programma dit, dit dat dit heel, opeens allemaal boven tafel dit komt. Dit is hè? heel leuk. Kijk, want er is uh, van uh, bekendheid van, uh, van de toneelstukken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 Ja, ik ken die verhalen niet. Maar het is, uh, dat, dat werd gewoon gebrainstormd op toneel. En er werd er uh, omheen werd er wat uitgevoerd. Veel improvisatie. Ja, en dat werd uh, vroeger veel gedaan. Want, en er staat ook helemaal niets van op papier van dat soort stukken. Jammer. Ja, de echte toneelstukken die, die op papier zijn... die zijn vanaf 1967, ik heb hier 1962... ook nog een zandvoort Wierland uh, verhuizen...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 Weet je wat jij nou eens moest doen? Dan moest jij dus een versie zingen. Ja, maar ik ben een beetje verkoud. Oh, dat geeft niet, nou, dat maar. dat geeft niet. Je bent toch de goede Johannes, hè? Nou, en is die van de glazen niet? Ik kan er jij helpen. Ik zal maar. Gaan we... <tok> <tok> nou, maar. Wat je doet, maar je blijft rond en stapelt. En ja, je ziet het oude versie van vroeger, het oude, oude versie fes. van de zee. Ja. ja, dat versie van de zee, dat vind ik nou. altijd zo mooi. Maar toen Zal ik er... even beginnen, dan ga je me hè. Want dat is de voor de schoen. Toen ik als kind voor het eerst de blauwe golven zag, verdween er uit mijn hand. Want ergens in mijn...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 Echte opname ervan gemaakt is. In de kerk was dat. Of dat dan. Ja, dat ken ik me niet. Ik weet wel dat we daar gestaan hebben op die banken. Maar uh, ik weet, we hebben verschillende keer in het uh, gemeenschaphuis gerepeteerd. Maar of, de, of dat daar opgenomen is en dat het gemengd is, dat weet ik niet. Ik weet wel, in de kerk stond uh, helemaal vol met microfoons. En uh, ja, waarvoor het was, waarvoor het plaatje gemaakt is, weet ik ook niet.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 Uh, daar een, een show neergezet, een optocht gelopen. En ze snapt het allemaal. En ze snapt het allemaal. En uh, we zijn dus uh, later, een paar jaar later zijn we uh, op verzoek van de burgemeester van Ancier. En Ancier is een hele grote stad. Uh, heb de burgemeester van Ancier speciaal aan halen uh, gevraagd: van, wij willen die groep hier nog een keertje hebben. Dus keen nagen wat voor indruk wij <laughs> achtergelaten ja. hebben daar.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 Dat zat gewoon in de, in de reis. En belangrijk daarbij was natuurlijk de hele kledingschouwen. De uitleg van de kleding. Drie onderrokken, vier bovenrokken en dergelijke. Wat altijd een onderdeel was. Ja, het was eerst dansen. En het tweede gedeelte bestond uit de kledingschouw. En de kledingschouw is best interessant. Maar dat is weer het leuke ervan. Die mensen die komen drie, vier dagen naar Zandvoort. En die komen met de trein.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 dan zakt het af. Als je het een tweede keer gaat doen, dan is het minder hilarisch, want dan gaan ze allemaal voor de winst. Ja. Yeah. Maar niemand wist wat er ging gebeuren, He, vijf uur was er nooit een bootje in geweest, wat, die, wat, wat dat iedereen dacht. Ja. Yeah. En er komt op een gegeven moment een brigade en die zetten zelf van die fretten neer en uh, nou roei je maar. Yeah. Ja. dat was uh, hilarisch. Yeah.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 ik ben vanaf 67, 1967, 1967 uh, wit. En toen had je eigenlijk ook een, uh, een oudere groep. En een jongere groep. En geen tussengeneratie. He, dus, en dan heb je die, die oude en daar kwamen de mensen voor het toneel voor. Die hadden dus zoveel fans en aanhang. Er was Tante Piet Draaien. Tante Engeltje van Oomstee. Jans de Mes.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 Rust, weet ik een goed adres? Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebel zo'n buik, hem met de natuur. In een niet met volle teugen, ze komt of de kroeg. Dromen in de duinen, een feest tot een Je zou ermee. Hou van jou op zandvoer. Waarom aan de zee? Weg van alle zorgen, lach als tintestort. Uh, de golven van de zee, waar is jouw kracht enorm. Het opvloedt je lange Het kost zo'n tube eigenlijk. 65 euro. Dit is geen geld. Smeer mijn ook maar in dan. Ik zou voor vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een pomfrit hebben, ja? Ja, niet door de Dat stikt nog een doodje hier. Dan pomfrit met. En vijf rikken snel! <laughs> ja, dat was een klein stukje. Kort, dit was natuurlijk. Uh, de parel. Ja, van. Uh...